Later wel met het NWS Journaal. Amerika en twee Aroten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de islamitische staat in Syrië. Onder de doelwitten waren twaalf olieinstallaties waar de terreurgroep volgens de Amerikanen zo'n 2 miljoen dollar per dag mee verdient. Ook in Irak werden doelen van IS bestookt. Premier Rutte sprak tijdens de algemene vergadering over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen IS. 6 F-16's gaan doelen aanvallen in Irak. De kinderombudsman zegt dat er nog steeds asielkinderen zijn die ten onrechte buiten het kinderpardon vallen. Gisteravond maakte staatssecretaris Steven bekend dat 50 tot 75 gezinnen alsnog in Nederland mogen blijven. De kinderombudsman noemt dat hoopgevend, maar zegt dat er nog steeds kinderen buiten de boot vallen die in Nederland geworteld zijn. In Goes is gisteravond een bijeenkomst gehouden voor betrokkenen bij de kettingbotsingen van vorige week op de A58. Er kwamen meer dan 100 mensen op af. Onder hen waren ook de ouders van de twee mensen die om het leven kwamen. Vorige week dinsdag botsten op de A58 in dichte mist zeker 150 auto's op elkaar. Naast twee doden waren er tientallen gewonden. TV-producent Topa heeft een deal gesloten met Tencent, een van de grootste internetbedrijven in China. De twee maken samen een Chinees reality-programma dat lijkt op Big Brother, maar speciaal voor de Chinese markt wordt ontwikkeld. Taupe hoopt dankzij de samenwerking toegang te krijgen tot een half miljard online klanten. Negen op de 10 fietsers die op uitgaansavonden door de stad fietsen hebben gedronken. Blijkt uit onderzoek onder bijna 1000 fietsers in Den Haag en Groningen. Van hen had 68% meer alcohol op dan wettelijk is toegestaan. Uit eerder onderzoek blijkt dat bij fietsongelukken s'nachts ook vaak drank in het spel is. Het weer overwegend droog met vooral in het zuiden geregeld zon. Er staat een stevige westenwind en het wordt ongeveer 17 graden. DFM. verkeersupdate. Het is, is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 200 kilometer file. Veel vertraging bij Utrecht. Dat had te maken met een ongeluk op de A2 van Den Bos naar Amsterdam. Ik noem de files in de randstad vanaf 5 kilometer. A1 Amsterdam-Amersfoort bij knopend Eemles 5 kilometer. Verderop bij de Avetbundschoten 6. Op de A2 Den Bos richting Utrecht is het geduld oefenen tussen knopend Del en knopend Ouderijn over 25 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwouderdorp 5 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen bij Knopenbadhoefdorp 6. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer 11 kilometer. Van Arnhem naar Den Haag bij Driebergen 6. Op de A20 Hoek van Holland Gouda zijn bij Noord twee rijschokken dicht na een ongeluk. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Noordloos en knopendunetten 17 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen knopend Ems en, en Beeldhoven 10 kilometer. Tot zover de verkeers... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Michiel ga even zitten. Laat je tas maar even staan. Je kunt toch naar het eten. Alsnog even naar de buiten gaan. Ik moet je wat vertellen. Misschien hard aan. Maar je moeder en ik hebben besloten naar elkaar te gaan. Had beslist geen zin meer, je hebt die ruzies wel gehoord. Als dat nog iemand door moet gaan, worden we alle drie gestoord. In elk geval je bij man. Want het ligt niet aan jou. Geregeld. Ik denk wel elke week Dan gaan we hele leuke dingen doen Ik laat je echt niet in de steek En als je moeder wat te zeiken heeft dan nou kom je maar naar mij Ik ben vanaf in januari Heel dag. 10 minuten op de fiets, dat is toch niet zo ver. Het ligt niet aan jou, je kan er niks aan doen. Je bent een fijne knul, en je houdt je goed fatsoen, en ik zou je niet Help je moeder af en toe eens in blijvoor. vermelding bij dit liedje is dat het geschreven is door een zandvoorter. Ja, het is, het en is... daarbij kijk je een beetje verbaasd, maar dat kan toch? Ja, dat kan, maar ik vind het zo leuk, want ik, ik las dat vanmorgen toen ik aan het maken was, en ik denk: hé, hey, de schrijver is een zandvoorter. Nou, leuk. Uh, tegenover ons zit een zandvoortse, en uh, er staat nu juf Conny. Conny Lodewijks, welkom. L zonder S. Zonder S, he, Goedemorgen. goedemorgen. Ah. Uh, een tijdje geleden nam je afscheid. Maar uh, dat kan jij niet, hè? Ik wil geen Heentje David zijn nee, hoor. Maar, zo, echt? Uh, nee, zo wil ik hem nog niet uh, plaatsen. Nee, nee uh, moet je luisteren. Die kriebel blijft er altijd. Dat is gewoon zo. Dat is een vak wat je nooit loslaat. Uh, nooit maar ik heb begrepen dat je ook nooit echt bent weg geweest. Klopt, toch? klopt. Ja, Ik gaf altijd nog jazstand uh, uh, voor uh, 55 plus jong in Pluspunt. Elke donderdagmiddag. Doe ik nog steeds. Dus ik ben niet echt helemaal weg geweest, Maar wel uit een grote dansschool. Dat wel. Dat wel. Ja. En dat is dus nu wat weer gaat. Uh, Gebeuren gebeurde toch? Zandvoort is weer een nieuwe dansschool. Rijker, on-air dans. Klopt? Ja, klopt. Uh, Roy Verbeuringen, nou, die ik uit 2009 toevallig tegenkwam met Jaap Koper in Haarlem. En uh, nou, uh, ik vond het een hele aardige jongen. Een hele ondernemend iemand. En nou, vanaf die tijd zijn we gewoon hele goede vrienden geworden. Uh, zeker drie keer in de maand komt hij bij mij koffie drinken, Zitten we aan een grote tafel. En zo is dat idee ontstaan. Ja. Nou, wat ongelooflijk ja. leuk. Ja, heel en, leuk. Uh, wat gaat er allemaal gebeuren dan? Nou, het is een, een opzet van uh, een kinderlessen. Hmm. Dus de kinderen schijnen vanaf uh, vier tot zes. doen ze pre-ballet. En de pre-ballet is een voorbereiding voor de klassieke ballet. Dus dat is spelende wijs met muziek, lichaamshouding, voeten. Allerlei uh, posities, wat ze ook leren. Spelende wijs door de zaal heen. Het uh, zeg maar... Het, het het, het ontwikkelen van een kind, ja. maar wel met in, uh, als achtergrond, dus een, een voorbereiding op het klassieke ballet. Klopt, ja. klopt, want dat is natuurlijk altijd de basis. De basis ja. heb je nodig in wat, wat je ook doet, de klassieke ballet. Spelende wijze. Spelende wijze. Ja, plié. Uh... Precies, goed zo. Ja, spelende wijze leren. Ja, ja hè? Ja, jij ja. ja, ja, weet het ook wel. <laughs> ja. Plié. Ja. Ja. Ja. Dus dat is heel erg uh, leuk om te doen en vanaf zes jaar is dan uh, klassiek ballet. Dus dan ja. gaan we iets verder met de techniek. Ja. En vanaf uh, zes tot, uh, eh, vanaf acht jaar dan uh, gaan we moderne dansen doen. We dus zitten ook allemaal We zitten er allemaal, e gaan we ja. allemaal, die kant gaan we op. Want ik ben iemand die hou van variëren. Dus niet alles maar hetzelfde. Ik moet gewoon kunnen zien wat kinderen kunnen. En vaak als ja. je op improvisatiebasis gaat werken, ja. zie je heel veel. Dat heb, doe ik mijn hele leven lang al met kinderen. Dat je soms dat denkt wel. van, hé, dat, ja. dat zit erin. Ja. En zelfs dat die ouders zo verbaasd over waren van zo'n kind niet dat, dat ze dat doors, ja. of dat ze dat kon. Ja. Dus zo zijn wij, tenminste, ja. zo ben ik bezig. Maar en dat ik denk is de volgens mij de baas bij kinderen. Ze moeten het leuk vinden. Ze moeten, heel uh, belangrijk. Ja. ja. Want ja. anders dan uh, wat leuk. Ja. Dus uh, inmiddels zijn de lessen gestart. Hebben we begrepen? Klopt. Ja. Uh, afgelopen woensdag 17 september. Was de, uh, op, de opkomst leuk? De opkomst was leuk. Het was vrij warm. Ja. ja. En ik moet, ja, het was vrij ja, warm. Was ja, het was heel warm. Maar uh, ik zeg altijd zo, Roy moet je luisteren. Nu zijn het er zoveel. En volgende week is het verdubbeld. Zo. Ja, zo gaat het meestal. Ja, want de, een de, de, een de een zegt het tegen de ander. En ik ben heel blij dat het zo is gegaan. Ik ja. hoor niet anders. Ik krijg allemaal positieve berichten op Facebook en uh, via mails. Dus uh, ik is ben heel ook blij. Wat is uh, een, een maximum aan het aantal leerlingen wat je kunt hebben? Nou, de, krot, de Theater de Krocht is natuurlijk een hele leuke ja? zaal. En nou, we kunnen daar ongeveer twintig in hebben, in één les. In, ja, precies. Ja. Want je moet natuurlijk ook wel het overzicht Ja, inhouden. overzicht in houden. Maar daarentegen heb ik ook ook nog een meisje die uh, een soort saagiair is en die uh, wil ook graag uh, lesgeven. Dus wij proberen het dan zoveel mogelijk Met ook twee ja, te combineren. Ja. Leuk. Ja. Dus afgelopen uh, 17 september was dat, waren al de drie leeftijdsgroepen dus al aanwezig? Niet alle drie, nee. nee, nee. Het, het moet echt nog groeien. Ja, ja. Oké, okay, ja. uh... Maar het wordt dus wel een echt een hoort zich het voort verhaal. Ja, hier. mee, zal... We daarmee, uh, mee ja. doen. Um, ik zie hier de, ook de informatie kan via uh, On Air Defense verkregen worden. Ja, On Air Dance, daar is een website uh, voor. En uh, daar kan men uh, informatie voor krijgen. Het mooiste is van, ook van On Air Dance, is dat uh, wij werken mee met de Jeugdcultuurfonds. En dat fonds is uh, bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Mm -hmm. En de ouders die dan uh, leven van een bijstand, die uh, of een uitkering of in een ander niveau zitten. Die kunnen dat dan uh, uh, aanvragen voor hun kind. Oh, het ja dat is heel mooi dat is heel mooi. Dat is, uh, uh, ze kunnen tot 450 euro per jaar kan aangevraagd worden. Maar dat moet door de docent of door de directeur van de sport of dansschool aangevraagd worden. En dat geld gaat dan rechtstreeks naar de, naar, naar de dansschool of dat naar de sport. Dat kunnen jullie dus aanvragen? Wij kunnen het aanvragen. Wij zijn oh. aangemeld, ja. En het mooiste daarvan is, ik vind... Dus daar, ik had het ook met mijn andere gewoon. En dan was er altijd het geval van uh, ja, maar ja, kom, maar dat, uh, dat durf ik niet. Niet doen. Het is niet jou, daar kan jij niks van doen waarom jij in deze ja, ja. situatie zit. Jouw kind ja. moet kunnen ja. dansen. Ja. Ja. En daar hoef je er niet voor te schamen. Het is er niet voor niets. En je doet inderdaad je kind een enorm plezier Nou, ook herb. dat? Ja. ja, zonder meer. Dus dat wou ik je ook en wou ik ook nog even melden. Ja. Het staat ook op de website. Het staat ook op de website. Eventueel ja. gewoon aankomen ja. waaien. Uh, volgende week en eens even kijken om een hoekje kan natuurlijk altijd. Hè? Ja, natuurlijk. Iedereen ja. is welkom. De zaal staat of open vanaf mij kwart voor twee. Dan, uh, toch hele leuke dingen daar. Ja, heel leuk. Ja. Het is heel erg leuk. Ik ben ook blij dat ik het gedaan heb. Ja. Het kwam ja. wel. Ja, het komt zo, het, <laughs> kwam kwam, het kwam zo spontaan. Ja, maar ja, Roy kwam koffie uh, drinken en Rijn zat daar en wij zitten zo te kletsen en zo. En toen zei hij zo, hé, hey, kon uh, zou jij uh, klassiek uh, belet of belet uh, willen geven aan de kleintjes van vier. Ik zeg, hoezo? Hij zei, nou hij zegt, ik heb er. Dus er is, er is niet veel. Ik hoor alleen maar over, over, over Primaal. Dus nou, oké okay, jongen, dat, uh, dat wil ik wel doen. Dus ik, ik ben de dansjuf en hij is de creatieve jongen. Ja, dus, hij uh, verzorgt ja. alle andere dingen. Ja. Uh, uitvoeringen, want ik moet zeggen dat uh, ik heb een dochter die uh, ballet deed, doet... Ja. En een van de allerleukste dingen die ik dan als moeder vond, waren de uitvoering. Ja, tuurlijk. Ja. Uiteraard tuurlijk, je eigen kind. Ja. Maar ook die, die kleine, dat kleine grut wat dan. Nou, dat kan ik bijna iedereen aan bevelen om daar alleen al voor naar een uitvoering te gaan. Ja, tuurlijk. vijfjarigen. Fantastisch. Ja. Daar moet je wel op tijd zijn in Velsen zeker. Ja. ja, bij ons ja, waren ja, de, de voorstellingen ja, ja. altijd uitverkocht in Velsen of in halen. Ja, dat ja. weten we wel van, jou, van jouw dochter. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dit is echt helemaal te gek. Maar we dat, beginnen, dat we, we dus ook aan te Nou, gaan. moet je luisteren. Wij beginnen, ja, in de crossveer zeker. Want ik, ik, ik, ik heb me zo laten vertellen dat uh, Roy plan was. Om met Sinterklaas al iets te gaan doen. Okay. Dus dat is al vrij snel. Ja. ja dus hij heeft wel een hele leuke ideeën om... Uh, en dan een soort open uh, op op les goed. en ja. zo. Ja, open les sowieso. voorstelling met uh, de kietjes die komen. Ja, het komt sowieso voor elkaar. Ja, dat kan niet allemaal over de zwarte pietjes, hè, komen dan. Op een ja. Dag. Andere discussie. Ja, nee, laten we daar maar niet over hebben. Daar ben ik ook zo moe van. Nee. nee. Uh, Con, het ja. is elke week. Elke week, ja. Op uh, woensdag? Woensdag. En men kan altijd bellen dus op mijn site. Of op, tenminste op Roizen site. Stuur ons Nee, niet... Oh, maak ik bijna fout. Stuur rond 18 wou ik zeggen. Uh, uh, on Air Dance, ja. Daar, on Air Dance, uh, daar ja. kan je kijken. En ja. daar staat een heleboel informatie op uh, hoe en wat. Het is elke woensdag om uh, twee uur Vanaf beginie. twee uur, ja. En, het, en les duurt drie kwartier, hè? Ja, en men kan gewoon even binnen uh, lopen. Even Prima. Nee, de kleintjes van 4, tot 5 is drie kwartier. Daarna als ze ouder zijn, wordt het een uur. Wordt het een uur, ja. ja. En uh, informatie je kan ook bellen. Ja. En dat uh, is een 06-nummer. Ja. 06-194-270-70. Ja. 06, -194 -270 -70. Ja. En 06 ja. 101 ja. 29 141, dat zijn de bijna nummers die gedraaid uh, ja. uh, ja. kunnen worden. Ja. Maar het makkelijk is natuurlijk even bij Dance On Air te gaan kijken en daar vind je die nummers ook. Mailen kan ook, Mailen dus kan alles kan. In Info Events.nl. Klopt. Nou, dan, uh, dan moet het helemaal nou, goed gaan. Dan moet het toch allemaal goed ja. komen. Ja. En de enthousiasme ja. is daar sowieso. Ja. ja, toch? Leuk. Ja. Ja, uh, wat zeggen ze ook weer als uh, in de balletwereld toi-toi-toi? Uh, uh, nou, wij, als er iemand succes bent. Nou, wij? eigenlijk door mij zo, uh, tenminste deed ik altijd met mij in voorstellingen. Altijd ging ik langs elke kleedkamer en deed ik zelf. Merde. Ja, wat, en dat dit, betekent, wat, wat betekent Nou, shit, hè, stront. Ja. Maar dat brengt geluk. En dat wordt in de, dan, de professionele danswereld wordt dat zo gedaan. Ja, okay, ik top. ga dit even oefenen. Een soort uh, ja. Voor de luisteraars thuis, uh, even meedoen, alstublieft. Een, kleine, een drie keer een kleine spuug achter elkaar. En dan uh, uh, hoe u erbij kijkt, mag u zelf weten. Maar het gevolg door merden. Ja, merden. Uh, dat brengt absoluut geluk. Ik, ik vind hem leuk. Uh, ik en ik wens je zoveel. En heel veel succes. En ik hoop dat er veel kinderen komen kijken. En inderdaad, wat je zegt over de financiën, daar is zijn regelingen voor het treffen. Ja, zonder meer. Dat kan altijd aangevraagd worden. Ja. En, en gewoon, de stap, gewoon de stap doen. Ik bedoel, okay. je kan persoonlijk naar iemand toe gaan, ja. je kan naar Roy of naar mij toe komen. Geen probleem. Ja, Niet schamen. Leuk. Komen en dansen. En komen en dansen. Dat vind ik ook. Heel belangrijk. Conny. Ja. <lacht> Merde. Ah, dankjewel. Dankjewel. Als ah, <lacht> nou, Alles opruimen hier. breath in pockets got the i'm gonna use it intention i feel inventive i'm gonna make you make you make you notice a good motion a restrained emotion i've been driving detouring leaning no reason so pleasing. I'm gonna make you, make you, make you notice. I'm gonna use my arms. I'm gonna use my legs. I'm gonna use my style. I'm gonna use my size to help. Gonna use my fingers. I'm gonna use my my my imagination. Oh, 'cause I'm gonna make you see it. No one like me I'm special So special I gotta have Some of it all. Attention, give it to me I got a rhythm I can't miss the beat I got a new It's so me I got something Winkin' it's here Gonna make Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my size to help, gonna use my fingers, gonna use my my my imagination, oh, 'cause I'm gonna make you see someone else here, a no one like me. me Sorry. Er wordt uh, van alles gegonst en gedaan hier. Er worden folders heen en weer uh, geflitst. Aan tafel Noordje oliemullen. Van het muziekpodium, welkom en Hallo. Uh, goedemorgen. Ja, welkom uh, Noortje. Nou, ik heb uh, net van Henny gehoord dat het podium voor jou is. Die zeggen brand los. Nou, um, er zijn ik... een aantal dingen die je wil uh, bespreken. Ja, ja. Uh, en, en noem eerst even de, de, de hoofdonderwerpen. Nou, de hoofdonderwerpen zijn uh, 26 september het podium. 26 september. We hebben een, nieuwe, we hebben een kalender gemaakt uh, ja. tot met het einde van het jaar... En Waar is die te verkrijgen een... bij het museum zelf? Ja, de kalender is bij het museum. Is via Facebook ook en iedereen die contact heeft met Facebook. Welk, Zandvoorts welk, welk Facebook. museum? Zandvoorts Museum. Oh, ja, die hebben hem allemaal gehad. Oh. Alleen wil ik nog iets vertellen over het veranderen van het museumpodium. We zijn commercieel. Oh. Dus dat betekent... We zijn commercieel. Wij zijn commercieel gegaan. Wij hebben... Het komt er zo uit als dat ik nu een heleboel moet gaan betalen. Nee, nee krijgen. en dat is nou juist zo ja. leuk. Het is helemaal niet zo duur. Oké. Okay. Uh, we gaan nu naar de vrijdagavond en dan zijn we van 8 tot half tien. Acht uur inloop, half negen begin. Iedere vrijdagavond. Het is wisselend van datum. Dus als we iets kunnen krijgen, dan houden we ons niet per se vast aan die laatste vrijdag. Dus in de, deze kalender zitten ook wisselende datum. Vandaar de kalender, datum. ja. Nou, dan kost het 10 euro, maar daar zit een kopje koffie en een drankje. Nou, dat is toch te doen, hè, voor een avondje uit. <laughs> en dan beginnen wij de 26 september met Chante En Chante zingt Edith Piaf. Zas, Ramses, Safi. En dan een Nederlands lied, vleugje Engels. Eigenlijk van alles en nog wat. Het zijn uh, zangeres Nicolette knapen, violiste Maria Elderling en pianist Bart Siekman. En ik heb al een hele hoop uh, opmerkingen gekregen op het programma. Het zijn mensen die dat heel interessant vinden. Want het is natuurlijk, ja, Ramsje Safi roept natuurlijk ook tot de verbeelding. Ik hoop dat hij boven luistert en dat hij het ook mooi vindt. Dus dat is uh, ja. een van ja. de dingen. Ja, ja, ja. We zullen het niet weten, nooit. Nee. Maar um, omdat jullie nu veranderd zijn, hè? Van ja. De zaterdagmiddag een uurtje uh, van vier tot vijf was het, geloof ik. Ja, van drie tot vier. Ja, van drie tot vier. Brengt dat andere dingen met zich mee uh, verhuizen het publiek. Krijg je hetzelfde publiek? Dat heb, is iets heb je het al een beetje bekeken of ga je nou, het ervaren? Dat is wat we dus nu moeten gaan ervaren. Of mensen zin hebben om s'avonds nog uh, de deur uit te gaan om dit te doen. Maar wat ik zelf altijd heb... Ik moet voor mijn uh, theater en muziek wat ik zou willen zien... Kan ik mm -hmm. niet altijd in Zandvoort terecht. Dan moet ik of naar Haarlem, ik moet naar Caprera of ik moet naar Amsterdam. En nou denk ik bij mezelf, dit is toch heel leuk voor mensen die daar echt interesse Ja, in. en als jullie commercieel gaan en een toegangsprijs vragen... denk ik dat dat natuurlijk betekent... dat je ook andere soorten uh, artiesten kunt... Uh, artiesten die uh, oh, zeg maar dat ook waard zijn. Ja. Ja. Dus het is niet meer zo van mensen die, uh, zoals het uh, daarvoor was... we gaan het uitproberen, eens kijken of ik publiek trek... en ja. een leuk programma maken en daarvan leren... want dat is wat Dit gebeurt, is met meer is. mensen van naam, mm -hmm. Maar eventueel. dit is eigenlijk meer... Tipje van de sluier oplichten van de rest van het programma. Wat uh... ja, het volgende: dat is op 24 oktober. En dat heet nu even niet. En dat gaat uh, over vier mannen van middelbare leeftijd. Het is cabaret of toneel. Het is een theatervoorstelling. Theater. Dus het is acteren wat ze doen. Die vier uh, vrienden die, uh, ja, die praten met elkaar. Er zijn wat uh, scherpe geesten, geestige dialogen. Dus ik ben benieuwd wat dat wordt geworden. En dat wordt uh, uh, zeg maar door Maria Goos die aangesloten is bij de Rozenhart-producties, bij Fred. Ja, dat is een hele bekende naam. Fred Rozenhart. Ja. Die In samenwerking met Fred wordt dit ook, zeg maar, gebracht. Ja. ja en dan, uh, mag ik even tussendoor? Hennie zegt een bekende naam. Ja, Fred uh, Rozenhart. Dat betekent dat er meer mensen zijn die uh, dit soort opmerkingen maken over bekende naam. Dat is dan je, wel je nieuwe publiek. En ja, die, die nemen mensen. Uh, Fred Rozenhart komt uit Haarlem. Ja, ook, die wat, neemt wat, wat natuurlijk ook publiek uit Haarlem. Ja, Dit is ongeveer wat uh, op. Uh, hoe heet het ook weer? Op, op de Herenweg in Heemstede. Het uh, uh, Casca. Da daar wordt ook uh, ja. Fred Rozenhart en dat soort dingen. Ja. Die treden ja. daar op. Zijn dat kleine ja. podiums? Uh, ze hebben volgens mij ja. maar één podium. Ja. Oké. Okay. Zij hm. het, het zijn niet echt avondvullende nee. uh, theaterstukjes. Nee, maar wat, wat, wat, je, uh, wat ik er nu uit, uit zie, uh, is dat je, als je naar een concertgebouw gaat in Haalem... betaal ik zo 25, 30, 40 euro. Ja. Zo, niet, zo en, niet meer. En nu kan ik dus gewoon naar het museum krijgen goede voorstelling voor het ja. ja, en dat is, het. En we ja, dat is we, het. we gaan weer terug naar vroeger. Ja, ja, we, we gaan, gaan weer gaan we terug naar er gaan Vroeger, hordes he? mensen naar halen en, en, en ja. noem het maar op de wijd. Vanaf en het zou nu leuk zijn als dit gaat uh, bekleiden ja. en dat uh, mensen dit echt gaan uh, waarderen. Ja. Dan krijgen we 28 november, dan krijgen we weer Lotte... Lotte is vorig jaar uh, eind ja. april uh, uitgezoomd. Of uh, uh, is, is de voorstelling gespeeld. Hoe was dat? En dat is toen heel enthousiast ontvangen. Ja? En in november blijkt dus dat uh, Anne... Ik geloof, ik weet het niet zeker of het nou 80 of 85 wordt. Maar dat is ook uh, voor Fred Roos het idee geweest van... we gaan dit herhalen. Mm -hmm. Het is iets wat gewoon uh, uh, nog een keer moet. Het was van heel autosiaalse reacties. Uh, ja. Dus deze ja, gaan we toen, herhalen. Hij het toen één keer gespeeld, toch? Ja. Op, op, op een woensdag, meen ik. En ja. toen was het redelijk druk. Ja, het was heel vol. En dan krijgen we vrijdag... 12 december Het meisje met de zwavel Lucifer stokjes. Oh, niet de zwavelstokjes. Het zwavel is een komisch drama. <laughs> en het is geschreven door Fred zelf. Een komisch drama. Een komisch drama. Het is <laughs> Scrooge, een meisje met de zwavelstukjes. Ja. Het heeft ook nog een hele link met Zweden, Nederland. Ik geloof dat er zelfs liedjes voorbij komen. Dus dat moet ik nog helemaal uh, gaan zien wat dat en ik worden. begrijp dat het programma tot einde van het jaar is. Dat dus heeft te maken met de onzekerheid van uh, de toekomst van het museum. Ja, ja, ja. En dan is het ook zo. We gaan nu bezig met de agenda van 2015. Dus er moet iets liggen. Je moet iets presenteren, want anders besta je niet. Hè? Je, je kan niet wachten tot men in januari zegt van ga er maar jaar door. Nee, nee, nee, er nee. moet iets vliegen. Nee, okay. Dat gaan we dus ook allemaal doen. Dus het dat is... wordt het nieuwe museum uh, podium. Podium. Ja. ik kan me herinneren van vroeger dat wij dat ook regelmatig hadden, allerlei voorstellingen. Henk van Ulsen is daar bijvoorbeeld toen nog een keer kan ik me herinneren met zijn voorstelling van de katten of zo. We hadden toen, het is alweer erg lang geleden, maar ook allerlei theatervoorstellingen. Ja. Kort. Uh, je hoeft niet voor naar Haarlem. Uh. Ja, en dat is ja. denk ja, ik is de kracht van dit. Als je daar interesse voor hebt, is het natuurlijk heel leuk. Ja, maar ik heb al hele enthousiaste reacties gekregen op de 26 september. Ja, op Chante. Je... Mensen die het programma gewoon leuk Een beetje Franse chansons. Een beetje liedjes. Dus we gaan het aanvissen. Lekker avondje hè? uit. Lekker avondje weer. In Zandvoort. En dan kan je na afloop ook nog wat gezelligs gaan doen, toch? Ja. Dan hebben wij 3 oktober een opening Villa Kakelbond. We, dat stap, is we stappen nu even de, over van het, het museumpodium naar het museum. Naar het museum. Ja. ja. We hebben Villa Kakelbond. En dat is een heel leuk, dat is kunst door Zandvoorters... We hebben dan BKZ, allerlei amateurenkunstenaars kunstenaars uit Zandvoort... het ontmoetingscentrum De Zandstroom, daar worden werken van geleverd... Studio 11 en de dagbesteding van Nieuw Unicum en het zorgcentrum. Nou, mensen die dus in hun vrije tijd... Leuke dingen maken, creatieve dingen... en gewoon lekker creatief zijn... die gaan dus... Uh, exposeren. Hoe ben je aan al die exposanten gekomen? Want je noemt een aantal uh, ja, instellingen op... en daar wordt flink ge, uh, ja. gevreubeld... En, en gedaan... Dit is de kracht van Heli, okay. Heli Jansen. Die doet dit. Die heeft dit allemaal voor elkaar gebracht. Zij Want er, heeft... doen, er doen ook uh, uh, een soort ongebonden Zandvoorters aan mee. Ja. Die niet aangesloten zijn bij een van die centra, die kunnen ook wat mensen inleveren. Konden, die kunnen, ja. kunnen allemaal wat inleveren. Ja. Als mensen daar interesse voor hebben, kunnen ze zich aanmelden bij zandvoortmuseum.nl is er nog iemand die kijkt naar de, de kwaliteit van... Uh, of is dat niet ik zo denk, belangrijk? Ik, nou, ik denk wel dat ja? Hilly kijkt naar de ja. Ik denk ja. wel dat er een ballotage is. Dus niet iedere vreubelverhaal uh, van meedoen. Dat weet ik niet zeker, nee. maar ik neem aan... Hilly kennende, uh, dat ze dat wel doet. Ja. ja. Dus uh, uh, 3 oktober 3 is, het, uh, is de opening. En dat duurt tot 9 november. Dus het is bijna zes weken. We hebben 5,5 weken. En dan is er 4 en 5 oktober, hebben we kunstkracht 12. Ja. Doen jullie Dat is de atelierroute. Ja. Ja? van uh, 12 van tot 5. Dat is van de BKZ. En uh, ja, dat ziet, uh, de kunstroute begint bij de oude brandweer. Kazerne. Ja. En dan gaat ze zo het dorp in. En dan komen ze ook langs het museum. De kunstroute uh, die vind ik steeds uitgebreider worden. En ja. kunstkracht 12 ook. En ik gun ze dat van harte. Uh, maar ik ben wel zo dat ik nu een aantal dingen eruit haal. Maar dat is, maar ook, dat dat is ook volgens mij wel de bedoeling. Ja, dat dat je, kan, je kan niet meer helemaal niet. Nee nee, nee, nee, nee. Maar de opening uh, is weer in het museum? Via... Uh, ja, 4 en 5 oktober vindt dit dan plaats. Ja? Uh, maar het, het start vanuit de brandweerkazerne. Dus ik denk niet dat haar, dat de opening in het museum is. Dus je moet oh, meestal echt bij is de de er een opening in het museum, hè. Ik heb hem hier niet staan. Nee, ja, ik, kan okay. me, ik kan me, wat voorstellen Zal dat we... nu dat kakelbond in, uh, in het museum geopend wordt, dat ze toch naar de brandweerkazerne gaan. Maar dat kan ja. wij vanzelf achter. Ja. En dan roepen achter. we dat volgende week nog eens om. De ongetwijfeld ergens gepubliceerd ja. worden. Oh, ja. En ik heb natuurlijk, nu ben ik uh, veranderd van de zaterdag naar de vrijdag is er ook een programma op vrijdag ja. waar ik terecht kan ook oh. dubbel op Um, dat moet ik voor je opzoeken. Er ja. is donderdags een programma. Dat gaat ook over Zandvoort. En dat doet Hans Wassenaar. Maar Dat moet je even uh, met Gerrie vragen. Dan ga doen. ik dat gewoon helemaal uh, doen. Maar dan kan je wel naar de vrijdag en... gaan. Maar je blijft toch gewoon hier komen zaterdag? Ja, zeker. Dubbel. Dubbel. Ja, ja, dubbel, Ik hou van echt extra even pushen. Vlak voordat ja. het er is. Want dat was zo fijn. Van de zaterdag. Ja, toen was het, meteen, even, daarna. Was het meteen daarna. Ja. En nu, nu moet je pushen voor volgende week vrijdag. Voor volgende week vrijdag. Maar vandaar dus dat is de jouw vraag voor de donderdag ja. <laughs> Gaat maar tekenen, ja, ik begrijp ja. dat jullie commercieel gaan ja, je, je Goed, ziet hè? hier ook een beetje marketing in, uh, in terugkomen <laughs> nou je hebt gelijk um, we weten nu over het museumpodium ja. Een uh, terugkerend ding op de vrijdagavond, inloop om 8 uh, uur. Ja. Een uur voorstelling, andré ja. en tientje, gratis koffie en gratis wijn. En, en gratis betaal, ah, ja. je, betaal je als je er aankomt bij, bij het museum? Bij het museum betalen, je kunt aanmelden via het Je moet je aanmelden of hoeft dat niet? Hoeft niet, het kan nee. ook nee. gewoon okay. aan de balie nee. en dan. Uh... Ja. We weten ook dan... een aantal nieuwe uh, museumstukken: Kakelbond en uh, Kunstkracht 12, van de ja. BK, onder de hoede van de BKZ. Ja. Um, dat is het voorlopig. Of zijn er nog wel ontwikkelingen waarvan je zegt, van, nou die wil ik ook nog even kwijt? Um, nou ja, er is natuurlijk één hele grote ontwikkeling. En Laten we de Raad in ieder geval zover proberen te krijgen... dat 2015 gewoon hartstikke goed gaat lukken. Maar dat is een wens. Dat is nog niet een ontwikkeling, begrijp ik. Maar je kan er wel een ontwikkeling van maken. <laughs> Door te wensen. Uh, uh, spreken jullie daarover met mensen? De lobby? De lobby, daar er wordt uh, gelobbyd en in de lobby hoor ik wel wat positieve dingen, maar ik, je moet gemaakt ja, ja, ja, positief blijven, positief want anders als je te veel gaat wensen, dan gaat het fout. Hè? Dat zijn altijd dingen dan moet je daar rustig aan rusten. aan werken. Het, het magische denken begrijp ja, ik nu. Ja. <laughs> ja Bedankt ja. en uh, nou, we gaan zien hoe het zien hoe het uitpakt. Ik wil dat ja, over een, een, twee voorstellingen toch een keer terugkomen. Omdat dus, uh, ik te kom elke hoe het is. maand bij jullie terug. Prima. Prima. Maar succes met uh, het experiment. Ja, dankjewel. En en je het gaat, wel. Gaat, uh, volgens mij gaat het lukken. Gaat goed komen. Het gaat gewoon goed. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Zo'n stukje uh, muziek gaan wij het hebben over de laureaten. Een jaarlijks terugkerend evenement van de stichting Classic Concert. Uh, tegenover mij zit Peter Tromp. Welkom. Dank u wel. Goedemorgen. Ja, welkom Peter. Graag. Goedemorgen. Ja. Het jaarlijks terugkerend evenement. Uh, de laureaten zijn eigenlijk de winnaars, de uitgekozenen. Ja, niet, niet allemaal winnaars. Nee. Want ik zal je vertellen, uh, prinses Christina die heeft het initiatief genomen... ik denk al een jaar of 15, 20 geleden. En uh, dat heeft ieder jaar weer uh, tot gevolg dat er een nieuw concours komt... waarin vooral jonge... Uh, veelbelovende muzikanten. En als je het verhaaltje leest in het boekje wat erbij zit... Uh, praten we over mensen die op vijf, zesjarige leeftijd begonnen zijn... met piano spelen, klarinet, uh, cello, noem maar op. En uh, die net aan de leeftijd van twintig jaar hebben bereikt. 1994, 1995, 1920 jaar en die dus al eigenlijk 15, 16 jaar bezig zijn... en eigenlijk ook maar één hobby hebben... want muziek instuderen en vooral, vooral klassieke muziek... en of je nou klarinet speelt, piano speelt of cello... dat is topspot, vergt zo he? verschrikkelijk veel tijd. Is topspot, dat is topspot. Ja. En die kinderen hebben buiten het studeren eigenlijk nergens anders tijd voor. Wil je dit bereiken, dan moet je echt inderdaad al een jaar of tien bezig zijn. En uh, waar wij ten aanzien van... dit het concert jaarlijks terugkerend uh, nog wel veel problemen mee hebben. Om nou echt 2014, het is een maand geleden, is het concours geweest. En er zijn dus in allerlei klassen zijn er prijswinnaars. Ja, en die gaan uh, naar uh, het concertgebouw in Brussel, het concertgebouw in Amsterdam, Kopenhagen, ja. noem maar op. De grote doen ze dat op uitnodiging van de grote podia? Dat doen ze op uitnodiging van de grote podia. En uh, dan komen wij als stichting Kje ertussen tussen. En wij zeggen, wij willen alleen de eerste prijswinnaars. Nou, dat kan wel, maar dan moet je nog een jaar of twee wachten. De pianist uh, Michel Xi uh, heeft dus in 2010 een eerste prijs gewonnen. Dus we hebben wel degelijk morgen een eerste prijs weer daar. Maar dat is alweer een jaar of vier ja, geleden. Want in de dus tussentijd ik, was die overal... Ja, precies. En het zijn natuurlijk jonge mensen die ook nog studeren, allebei. Dus die geven niet zoveel concerten als dat een gewoon verleerd violist, pianist doet. En uh, uh, we zijn echt ontzettend blij, want het gebeurt niet vaak de afgelopen jaren dat we een eerste. Laura Lunansky is uh, tweede geworden in 2014. Dus we hebben ook een tweede prijswinnares ja. hebben we. Ook een meisje van net aan 19, 20 jaar. Dus ik denk dat we, uh, als je het programma ziet ook, dat het uh, fantastisch ja. is morgen. En, en, ja, zijn en zij heeft ook en... al uh, eerder concerten gegeven. Dus ja. Zij is ook al een, een ontzettende tijd in het openbaar aan het spelen, toch? Zij is in het openbaar aan het spelen. Ik zal het je sterker vertellen. Zij is dirigent van het... Uh, uh, ja, met 19 jaar... van een, van een jeugdorkest. Dus die meid heeft echt wel wat in de mars. En uh, uh, naarmate je als stichting... gewoon zegt... ieder jaar terugkomend... Uh, ze weten nu al... dat wij volgend jaar weer de, uh, de laureaten te hebben. En dat is voor hun natuurlijk heel fijn. Want ze willen die, die kinderen zoveel mogelijk... op ja. podia's laten ja. optreden en dergelijke. Dus dan krijg je in de loop der tijd... Krijg je toch ook een klein streepje voor dat ze zeggen... Nou, die stift is plastic, dat zit goed paar, in elkaar. Uh, ja. We doen een keer een eerste en een tweede prijs. Zit zitten ja. een paar jaar tussen, maar ja. uiteindelijk heb je ze gewoon allemaal in Zandvoort. Ja, uiteindelijk komen ze toch naar Zandvoort, inderdaad. Ja, en die Jelmer de Moed, klaar Eerste of tweede? Jelmer de Moed is van uh, 1995. Nou, je ziet dus ook dat hij al op achtjarige leeftijd begon. Dus die jongen die is al uh, uh, 15, 14, 15 jaar bezig. En... Uh, heeft zowel in 2013 als in 2014 op het Prinsina, uh, Prinses Christina koers uh, Jelmer prijzen. Wat Jelmer precies is weet ik niet. Maar dat zal wel met de klarinet te maken hebben. Uh, heeft hij prijzen gewonnen. Dus wat dat betreft hebben we allemaal prijswinnaars. En het leuke van deze drie mensen is buiten het feit dat ze goed kunnen spelen. Ja. Dat ze op persoonlijke titel na afloop van het concours uitgenodigd zijn door Prinses Christina. Om daar met z'n drieën. Een concert te geven in Italië. En uh, mag ik even. Hebben zij hetzelfde ja. programma gespeeld als wat ze morgen spelen. Oké, okay, nee, ik wou even de klemtoon voor je doen. De klemtoon. De klemtoon. <laughs> er staat uh, zowel in 2013 als in 2014 won Jelmer. Prijzen. Ja. Hij, het zijn geen welm Nee, het zijn nou ja, dat komt over een tijdje, want hij is zo goed, dus dan worden de ja. prijzen en de Ja, dan worden het ja. Alle letteren, Peter die heeft dit voorspeld. Ja. Letteren. Maar uh, zij hebben dus een concert gegeven voor uh, precies Christina. Dat betekent dus dat het uh, uh, programma al uh, ...goed gespeeld hebben. Juist. En, en uh, het programma van nu is ongeveer wat ze daar gespeeld hebben. Ja, dat klopt. En ze spelen dus stukken voor hunzelf. En het gaat dus over een uh, violist, een uh, pianist en een, een, klar klarinet. een klarinet. En ze spelen dus ook stukken samen met z'n drieën. Dus ze zijn heel goed ingestudeerd. En die mensen oh. die zijn er morgen om twaalf uur. Het concert begint om drie uur. Opening uh, kerk half drie. En die gaan uh, kijken hoe de akoestiek is, en die gaan kijken hoe de piano speelt. Er is gisteren weer een stemmer gekomen. Iedere keer als ja? de piano gebruikt wordt, laten we hem van tevoren stemmen. Ja? Sinds jaren dag doen we dat. En of Vivisoria uh, die nou komt. Of uh, uh, Michael Chi, hij wordt altijd gestemd. En uh, dus om drie uur hebben we met prachtige programma's van uh, Beethoven, van Prokofjev, van Brahms, van Polenk, van Debussy, dus niet de minste namen. En dit is gewoon nou. mooie muziek. Mm -hmm. Vooral uh, het sonate voor viool en piano, het tweede stuk waarin Laura Lenansky en Michel uh, Xie op de piano, die Frühlingssonate, dat is werkelijk fenomenaal. Daar zwijmel je helemaal in weg. Dus het wordt wat minder weer morgen. Dus een mooie gelegenheid om anderhalf, twee uur aanwezig te zijn. <lacht> Heb je dat zo geregeld? Ja. ja, zo, zo Dat bestel ik wel, van ja. tevoren. Ja, ja, ja, nou ja. Ik ga een keertje extra naar de kerk en dan wordt mijn gebed verhoord. Weet je wel waar die staat? Ja, al nou, en of. Daarnaast is de rest van het uh, jaarprogramma voor de ja. stichting ook ontzettend interessant. En dan vooral. Nou twijfel ik of ik nou de datum 19 oktober moet noemen of 30 november. Alle twee. Alle twee, 19 oktober, hoort, zegt het voort, komt alle. Niemand minder dan, en daar zijn we jaren mee bezig geweest... om die te, contra te kunnen contracteren, want dat is een niveau... wat zijn weerga niet kent. Kosten nog moeite heeft de stichting bespaard... maar op 19 oktober, zondag aanstaande, een optreden van niemand meer... mensen schrik niet, het Zandvoorts Mannenkoor. Nou, dan moet je inderdaad wel heel erg gaan trekken om dat in voor te laten En Ik oprijden. zal u eerlijk vertellen, meneer Zonneveld. Hoe dat voor ja, de dag nou, gelegen. met de ellebogen werken en de contacten omkopen. hebben en dergelijke. Een beetje omkopen erbij. Net Diep meten. in de buidel moeten tasten. En, uh... en om het geheel aantrekkelijk te maken, dat mag niet onvermeld blijven. Want die mannen moeten uh, 30 liederen zingen ongeveer. 30? 15 voor de pauze, 15 na. Nou, dat redden we niet meer op onze leeftijd natuurlijk. Dus wij hebben medewerking van My Music All In. En dat zijn 25 dames met een fantastische dirigenten. Mm -hmm. Die. Uh, uh, het afgelopen jaar voor heeft gezorgd... dat het toch uh, uh, heel aantrekkelijk is om te horen. We zingen wat samen... De dames zingen ook een aantal liederen alleen... maar in principe is het, het concert van het Mannenkoor. 19 oktober aanstaat. Is het niet zo dat um, in, in een koor uh, je ook even kunt mimen... als je denkt, ik haal het, ik trek het even niet meer... en dan weer later invoegen? Nou, op? dat is ook het voordeel. Maar niet allemaal tegelijk. Dan moet je eens heel goed naar het Mannenkoor kijken. Daar hebben ja. we oh, okay. Maar niet allemaal u tegelijk. U zult versteld meneer Zonneveld. U wordt van harte uitgenodigd. En als 5 euro u te veel is, mag u gratis... Uh, uh, uh, maar dan wordt het kopje koffie gewoon 5 euro duurder. Dat dacht ik al, jaren. dat dacht ik al. En kijk, <laughs> zo doen we dat. Ja. Maar u zult versteld staan van de kwaliteit. Dit is een programma wat wij brengen volgende maand. Waar wij al dik ja. een jaar mee bezig zijn. En dat is inderdaad 30 jaar mannenkoor. Maar van alle periode een aantal liederen. Dus van het eerst tot het laatste. Het is heel divers. Vooral met Maai erbij. Er komt een ensemble bij. Er komt een sopraan bij. te Om daar eens even serieus op door te gaan. Want Zandwoord heeft natuurlijk veel koren. Ja. En al, al een aantal uh, keren uh, hebben wij gezegd. van. daar wordt in Zandvoort niet echt opgetreden door die koren. Nee. Dat Totdat kan. een aantal weken geleden. misschien al twee maanden geleden. was het ook musical all-in. Ja. Het eerste concert. Met Open armen en applauswet uh, zeker, zeker. Topavond. Ja. Nu gaan jullie dat doen. Ja, dat dat zouden dus eigenlijk een aantal koren ook moeten gaan doen. Een andere koren uh, moeten dat of, of eigenlijk. Of samen. Ja, of samen. en uh, Een koor functioneert. Een koor doet het goed. De aanwas van het koor is natuurlijk heel belangrijk. Ik zal je eerlijk vertellen. Uh, uh, ik ben al 62. En ik ben een van de jongste mannen op het... Mannenkoor, kan je nagaan. En het zijn mannen die er al uh, 20, 30 jaar op zitten. En naarmate ze wat ouder worden, gaat het stem, wordt het stemgeluid minder natuurlijk. Dus het is niet, niet beter. Minder. Niet beter. Maar nou, uh, jullie hebben verschillende uh, uh, prikacties gedaan. Ja, uh, uh, klopt. Ik strik je voor het mannenkoor en daarvoor was er een actie. Open dagen heb ik gezien. Ik noem dat krampachtige pogingen. Waarom lukt dat niet? Omdat. Uh, de jongen van promotie-acquisitie uh, acquisitie dat moet doen, eigenlijk. En dat is mijn persoontje. Dus uh, we ja, maar... hebben eigenlijk met het mannenkoor hetzelfde probleem... als dat we met de Stichting Klessik hebben. Het valt of staat met de goede PR. Je moet naar buiten treden. Ik zit ook in het bestuur van het mannenkoor. Dus ik zeg ook tegen de bestuursleden... jongens, we gaan dinsdagavond niet repeteren... Wij gaan gewoon ons nette pak op. aantrekken en wij gaan de strandtenten af. Ja. En wij gaan gewoon gaan zeggen, zingen. wij komen hier zitten. Ja. PR, je moet naar buiten treden. Je moet je laten horen, je in de, moet je in laten dorp zien. gaan staan? Ja. Maar het is ontzettend moeilijk, anno 2014, om mannen te krijgen. En dan vooral eerste tenoren. Ja. Dat is helemaal een groot probleem. En uh, wij zijn met allerlei acties toch wel bezig. Ik zal u vertellen: wij hebben verleden jaar een, uh, uh, een foldertje uitgebracht. Een, uh, een lieflet met laat je strikken ja. met een mooi strikje erop. Dat is verspreid onder 9000 adressen van het Sandvolds als flyer erbij. Daar zijn twee reacties op gekomen. Ja. Waarvan er eentje na twee vraagt, maanden zei. ja. En dat is zo ontzettend moeilijk. En degene die mij dat kan vertellen. op welke manier het wel lukt. die is welkom. Die is van harte welkom. Die nou, we hopen we Een we extra kopje koffie begrijpen. En ja, een ja. stukje ja. kaas. Nee, nou, euh, nee, maar. Ik ga even door, want het, straks. Ja, gaan natuurlijk. Wij door. Um, wij hopen in ieder geval dat die, dat concert wat jullie gaan geven uh, aan was gaat leveren. Ja. Maar je had nog in november nog een concert. Ja, uh, de grote productie. Ja. Uh, in 2013 uh, een, een jaar overgeslagen. Vanwege allerlei mm. problemen, maakt niet uit. In 2014 hebben we de Mozartdag met als klapstuk... De, ik heb het opgeschreven, want ik vergeet nog steeds. De kreuningsmessen van ja, Mozart. 62. Ja, daarom. Met het Randstedelijk begeleidingorkest Het koor van het COV uit Haarlem. Dus daar staat een podium van uh, 130, 140 mensen. Dat, woord, de, ga, de, dat komt kerk, op 30 november in de katholieke kerk. De, uh, de kerk En dat is onze grote productie. En dat zijn wel kaarten die uh, 20 euro kosten. Want dat is zo'n grote productie. En je moet denken... ...aan een bedrag van tussen de 12.000 en 15.000 euro wat dat kost. Dus dat kunnen we niet ons altijd meer nee. permitteren... ...maar we zijn heel blij dat we die mensen hebben. En dat wordt ook een prachtig concept. En wat wordt de intree van die... Uh... 20 euro. 20 euro. En 20 euro. En, uh, bij, de, bij het mannenkoor en morgen is het gewoon nog 5 euro. Is nog steeds 5 bij euro. Bij de grote productie wordt de 20 euro. En ja, logisch, want het is een, uh, ja. een, een, een bijzonder uh, optreden. Dankzij de subsidie nog steeds van de gemeente Zandvoort... En onze taak is nu voor de, met dit nieuwe college. Met alle bezuinigingen die we hebben. Dus uh, uh, meneer uh, Gert-Jan Bluis, wethouder van Cultuur... was één dag aanwezig. En de tweede dag had ik een afspraak met hem. Ja. Om te kijken of we wat voor de uh, komende vier jaar vast konden leggen. Zoals het de afgelopen vier jaar. Daar zijn wij al tevreden ja. mee. Ja. Maar ik moet u eerlijk vertellen... ik kwam toch eerlijk van de koude kermis terug. Thuis. Men, ja, maar men, men zit natuurlijk nog een beetje als... als uh beginnend colleges te kijken wat er gaat gebeuren. Ik kan me er wel iets mee voorstellen. Ik ook. Maar ik, ik, ook. ik, geloof, ik geloof wel in het voortbestaan van Classic Constance. Ja, ja, wel degelijk. Ik ook. Ja, Peter. Ik, ik heb nog net even voor mij, je had over die 20 euro... ligt hier ja. een, een heel leuk... Uh, um, briefje op tafel. Windhappers. Wij schijnen in, volgens de Belastingdienst dan, in uh, Zandvoort erg veel windhappers te hebben. Je weet wat windhappers zijn? Nee. Uh, Nederlanders met een luxe levensstijl terwijl ze op papier geen of nauwelijks inkomsten hebben. Dus dan ah. moet die 20 euro toch geen enkel probleem zijn Peter. Kijk, dat, zijn, dat, het dat is het publiek. Ja. En die, die zijn van harte welkom. Dus uh, uh, alle windhappers komen daar ja. en betalen gewoon die 5 euro. En in november betalen ze die... En uh, vermogen 5 euro kan helemaal inderdaad. Ja. Ja. Oké, okay, morgen de laureaten. Morgen de laureaten, drie open. uur. Half drie is de kerk open. Entree vijf euro. En iedereen is van harte welkom. Oké, Peter Heel bedankt. Heel veel succes. Wij, dank u we we wel voor uw tijd. Dank u we we wel. We spreken elkaar zeker nog over de volgende concerten Heel en, graag. En het programma voor volgend jaar natuurlijk. Ja. Dan hebben wij nog een hele lange ja, agenda. agenda. Zullen we maar eens beginnen dan nou Begin nou met die lange met agenda. Vandaag. Uh, met vandaag. Ik heb hier... Uh, uh, dan moet ik even denken, 20 september. Vandaag is de Jutterskofferbakmarkt. Wat een hele hoop vol op het oh. Gasthuisplein, hè? <laughs> op het Gasthuisplein. Van uh, 10 tot 4. Oh. En dan uh, meteen erna, dat is morgen dus de beroemde Classic Concerts... waar u net uh, van alles van heeft gehoord. We er nog eentje terug, want vanavond is het ook nog... Uh, St. Patrick's Day in Café Koper. Je hebt gelijk. Het eerste St. Patrick's Day, ja. uh, eerste avond vanaf 8 uur. Ze hadden een Schotsavond moeten doen eigenlijk. Ja. Maar nee, oké. Okay, dat is wel de actualiteit, ja. Maar ze blijven bij Engeland. Uh, morgen dus Classic Concert. En 22 september, dat is maandag. Ayuma Amazing Monday ALS Diner. En dat gaat naar de stichting ALS. En dat is ja. een spierziekte. Ja. Het kostte 45 euro en informatie is daar uh, voor te krijgen... ajumastrandtent.nl. Ja, en de 10 euro van die 45 gaat naar de stichting ja. ALS. Hè? Op uh, 24 september hebben we de Red Carpet Bingo... bij Strandpaviljoen Meijer aan Zee... En Leuk, een bingo op, het rode, op de rode loper. Leuk. Ja, en op het strand. 24 ja. september is het ook weer de filmclub Simon van Kolm in het cirkel Zandvoort. En dat begint om half acht. En dan op 26 september hebben we uh, ook al iets gehoord. Het museum podium uh, Chante. Het liedjes van Edith Piaf en Ramses Schaffi, aanvang half negen. Deze keer commercieel voor 10 euro. Ja. Uh, ook 26 op vrijdag, Smartlappen en Levensliederen zingen in Café Koper. En ik kan daar ook bij vertellen dat er een training is voor de uh, Shanti de toekomstige... en c uh, festival op zondag. Ja, de toekomstige leden voor het mannenkoor uh, kunnen daar... Ja, die, die, die mogen ook komen trainen daar. Ook komen. En er zijn leden van het mannenkoor die ook meedoen. Ja, tuurlijk. Ja. En dat is het leuke van, uh, uh, van die koren, ja. ze wisselen ook uit. Die interactie. Ja. En dan is het natuurlijk s'avonds om half negen oktoberfesten op het Raadhuisplein. Uh, dat was vorig jaar een groot succes, dus wij hopen daar weer van alles van. En op 27 en 28, twee dagen lang het DTM op het circuitpark Zandvoort. En als u geluisterd heeft, heeft u daar ook de nodige informatie al over gekregen? Op zaterdag 27 september is het Stads- en Dorpsomroepersconcours in het centrum van Zandvoort. Waarbij ik toch de aanbeveling doe om uh, naar het voorstellen van de dorpsroeper in het raadhuis te gaan. Het is een bijzonder mooie voorstelling. Ja, de 28 e zondag is er het Shanti- en Zeeliederenfestival in het centrum en Beach Club 10. En dat was dan de agenda en we hebben nog even voor u de herhaling van deze uitzending op donderdag van 8 tot 10 uur of naar uitzending gemist wwwcfm en dan met een zandvoort.nl datum en tijd invullen 1 uur later invullen. En dan gaan we iedereen nu bedanken. Ja, wij bedanken Thomas de Jong voor de techniek. Uh, redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en G. Rutte van de Eindredactie. Hartelijk dank. De koffie die is al weg, Gert. Maar bedanken ja. wij alsnog. De presentatie ja. Hennie van der je ja, dankjewel. Nee. En Ben Zonneveld, dankjewel. Ja. En uiteraard Hotel Hoogland bedankt weer voor de gastvrijheid en de koffie. De thee, de water, Alles. Kortom, het, uh, het, het plezierig uh, zijn hier. En iedereen die binnen mocht komen lopen. Zo is het. En dan wensen wij iedereen een prettig weekend en tot volgende week. Tot volgende week. C'est une belle histoire. C'est une moment. Dans ceux d'aujourd'hui. Ils vont très chéler.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 ik weet niet wie je bent, maar ik voel me even niet alleen, niet alleen Wat een goed gevoel. Die speling van het woord. Ook al weet na één dag er...